Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Een Palestijnse politieman heeft op de westelijke Jordaan oever een Israëliër gedood en vier anderen verwond, dat meldt een Israëlische legerwoordvoerder. Slachtoffers vielen in Nablus bij een plaats in het door Palestijnen bestuurde gebied, waar Joden vaak onder escorte komen bidden. Volgens de Palestijnse autoriteit was dit bezoek niet aangemeld en schoot de Palestijn omdat hij de groep verdacht vond. In Peking heeft de politie enkele tientallen christenen opgepakt... die zich hadden verzameld om een paasdienst te houden. De leden van de kerkgemeenschap, die in China niet officieel is... proberen iedere zondag op een openbare plaats een dienst te houden... sinds ze enkele weken geleden uit hun gebouw zijn gezet. De dominee en andere leiders van de kerk hebben huisarrest gekregen. Formeel heeft China godsdienstvrijheid... maar christenen zijn verplicht hun diensten te houden in gebouwen... die door staatsorganisaties worden beheerd.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 Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Helle monsters, duivels, engelen, ridders, listige vrouwen en naakten. Kom naar Museum de Lakenhal in Leiden voor de tentoonstelling... Lucas van Leiden en de Renaissance. Met schilderijen en prenten uit de hele wereld. Beide paasdagen geopend van 12 tot 5. Kijk op lakenhal.nl. Een verrukkelijk Frans kaasje en een subliem glas wijn. Samen met heel veel andere Franse delicatessen... sieraden, cadeauartikelen en brokanten... Allemaal te vinden op Amie de France, de lifestyle fair in Franse sferen in de tuinen van Kasteel de Haar. Kijk op amiedefrance.nl en kom het paasweekend naar Haarzuilens. Of kom paaseieren zoeken in nieuw land in Lelystad? Vind het gouden ei en maak kans op een prijs. Verdien een kleine lekkere verrassing met een eierspeurtocht. Bekijk daarnaast de nieuwe vaste tentoonstelling Polderen... over het verleden en de toekomst van het Zuiderzeeproject. Informatie op nieuwlanderfgoed.nl. Of bezoek eerste en tweede paasdag Museum Volkenkunde in Leiden... en ga op Speurreis in de museumtuin. Daar vind je wel heel bijzondere eieren... die je iets leren over alle verschillende volken. Uitgespeurd? Dan krijg je een lekkere chocoladeverrassing mee. Kijk voor het complete programma op volkenkunde.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het weg in Eigen Land. Een ambitieus burgermeisje in het paleis. Hoe Kate Middleton een plek in het Britse Koningshuis veroverde. Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt om kwart over tien op Nederland 2.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Aanstaande vrijdag trouwt Prins William met Kate Middleton. Het sprookjeshuwelijk dat de trouwpartij op 29 juli 1981 van zijn moeder Diana met kroonprins Charles Minstens zal moeten evenaren. Naar schatting 2 miljard mensen gaan kijken en 8000 journalisten doen er verslag van. En de kosten van de happening worden geschat op zo'n 20 miljoen pond. Ja, en een vreemd toeval wil dat ooit op eenzelfde, nee nou niet op eenzelfde, maar ook op een 29. april. Adolf, Adolf Hitler en Eva Braun zijn getrouwd. Onder andere omstandigheden, op een andere plaats... en misschien ook wel wat minder feestelijk... namelijk in 1945 in de bunker... een dag voordat Hitler zelfmoord zou plegen... samen met zijn net getrouwde vrouw. We kennen haar natuurlijk, Eva Braun, van haar... ja, Tirole jurkjes en gymnastiekpakjes... op de Berghof waar ze danst en vrolijk schijnt... Uh, deze week verscheen er een boek over haar... waar alles uit de doeken wordt gedaan, hoe ze werkelijk was. En hier aan tafel bij ons, Wim Berkelaar, om met ons dat boek door te praten. En even van de half elf na de column van vandaag van Nelke Noorevliet... zetten we het onderwerp vrouwen achter grote mannen voort... met een bespreking van het boek De dictatuur van de petticoat van historica Hanneke Hoestra uit Groningen. En zij is vanochtend uit het Verre Groningen hier gekomen. Hartelijk welkom. Um, de hoofdpersoon in jouw boek, Hanneke, dat is een Engelse aristocrate. Zij is eerste lid van het Engelse lagerhuis. Maar haar reputatie lijkt eigenlijk voor eeuwig en altijd bedoezeld... omdat zij uh, enorme sympathie had voor Hitler. Nou, zijn een, een aantal van die aristocratische dames zijn bij Hitler op bezoek geweest. Hoorden hoorde zij daarbij? Nancy uh, Astor? Uh, nee, Nancy niet. want ik, Misschien had ze het wel gewild. Maar Nancy zat in het parlement... En zij kon als parlementariër natuurlijk niet... Uh, gewoon bij Hitler op bezoek gaan. Uh, andere dames deden dat wel, zoals Lady Londonderry. Maar die hadden een informele functie... en waren, hadden geen politieke functie, formele politieke functie... en konden dus wel contacten leggen met het, met het, met het uh, naziregime. En dat uh, deden die aristocraten veelvuldig. En uh, ook vrouwen. Hebben hadden, die ook Eva ja. Brown ontmoet? Hebben ze daar gezellig mee aan het gezeten? Um, of heb je daar niks over gelezen? Dat had gekund. Uh, ik dacht dat Lady Londonderry... Uh, dat ze dan naar München ging... en dat ze vooral bij um, Goebbels op bezoek gingen... en dat Hitler daar dan kwam. Ik denk niet dat die Eva Braun bij zich had. Want ik heb begrepen uit die biografie... dat Eva Braun toch wel heel erg geheim werd gehouden de hele tijd. Dus mocht eigenlijk niet bekend worden dat Hitler een minnares had... want het paste niet binnen de ideologie van het nationaal socialisme. Je zou Magda Kubbels wel ontmoet hebben, hè? Mag je dan? Ja. Magda, die was natuurlijk de first ja, lady precies. van het Rijk, natuurlijk. Nou, we gaan het ja. over al deze vrouwen uitgebreid hebben. We moeten niet nu al daarmee beginnen. Want we gaan u eerst vertellen wat u verder van ons vandaag kan verwachten. In het tweede uur van OVT, zoals gebruikelijk, aan het eind van de maand... de bespreking van de deze maand verschenen historische boeken... waaronder uh, de... Biografie van Gubbel's, de, de, de, ja, de autobiografie van autobiografie. herinneringen ja, van. Nee, sterker nog, we zeggen het al bij fout, de dagboeken van Gubbel's. Hm. Um, de boekenbespreking dus, met onze vaste recensente Han van der Horst en parooljournalist Paul Arnoldersen na 11 uur. Ja, en omdat het vandaag Eerste Paasdag is... gaan we in de documentaire serie Het Spoor terug. U meenemen naar het Paaseiland. Iedereen kent het natuurlijk, althans waarschijnlijk wel... van die beroemde beelden... En dat eiland dankt zijn naam aan een Nederlands ontdekkingsreiziger... die er 289 jaar geleden voor het eerst voet aan wal zette. Dat alles krijgt u nog van ons, maar eerst deze prachtige opname uit 1939. Now the two trumpets will be blown by bandsman James Tappen... who is here by permission of the Colonel and officers of the 11th Prince Albert's Own Hussars. I must explain that neither trumpet is easy to sound. And this is particularly true of the copper instrument. The silver one will be heard first. The trumpets of the pharaoh Tutankhamun, lord of the crowns, king of the south and north, son of brave. Is dat mooi, hè? Zo klinken dus een, een van de twee trompetten. De zilveren trompet is dit, geloof ik. Uh, afkomstig uit het op 4 november 1922 door Howard Carter gevonden graf van uh, Toetan Kamon. Een werkelijk schitterende opname van de BBC. Uh, de trompet wordt gespeeld in 1939 voor het eerst weer door een huzaar. Uh, deze zilveren, dat gaat nog enigszins... maar dat is ook nog een bronzen trompet die is nieuw aan te horen. Ook omdat die uh, vlak voor de opnames kapot gaat... en dat ze er een nieuw mondstuk op moeten zetten. En dat gaat helemaal mis. En dan is het ook nog zo, het moet echt een heerlijke uitzending zijn geweest... dat vijf minuten voor tijd, dat gaat dus de hele wereld over... valt het licht uit in het Cairo Museum waar de uh, opname vandaan komt. En moeten in allerhaast de... Uh, die op die trompetten spelen, moeten bijgeschenen worden met, uh, met kaarslicht. Maar goed, uh, dit was dus een opname uit 1939 over de trompetten. Ja, en tijdens, die recente, of tijdens de recente onrust in Egypte... werd de bronzen tweelingbroer van de zilver, zilveren trompet gestolen... uit datzelfde Egyptische museum in Cairo. De zilveren trompet was toen op wereldtournee en bleef dus veilig. De vraag is natuurlijk wat er met die trompet verder gebeurd is. Hij schijnt teruggevonden te zijn, die uh, koperen uh, bronzen trompet. Um, en aan de telefoon hebben we nu Hupe Pracht, Egypte-kenner, weet er alles van. Zit op dit moment in Egypte, Hupe Pracht, dat klopt toch? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Huub, uh, even heel simpel, uh, voordat ik van jou hoor uh, waar, of die trompet inderdaad is teruggevonden... Uh, dat deuntje wat we net hoorden, hoe weten we eigenlijk dat ze dat speelden? Ze dat soort deuntjes destijds ook? Hoe, hoe weten we dat eigenlijk? Nee, dat, dat uh, is natuurlijk een mo moderne interpretatie. Uh, um... Nee, we hebben helaas geen enkel uh, muzieknotatiesysteem overgeleverd gekregen van de Egyptenaren. Uh, dus als men al een reconstructie zou willen maken, zou je eerder naar de Noord-Afrikaanse muziek moeten luisteren. Uh, wat we net hoorden was, uh, was nou niet echt Noord-Afrikaans, ja. dat was eerder een, een west europese deuntje wat we hoorden. Dus Precies. nee, ik geloof niet dat, uh, dat dit soort uh, muziek zo gespeeld werd. Goed, nee. nou even die gestolen trompet, die is onlangs teruggevonden? Ja, is uh, vorige week uh, onder zeer verdachte omstandigheden kan ik wel zeggen uh, zat namelijk in een plastic zak uh, gevonden op een uh, stoel in een metrostation en het uh, bijzondere is. Uh, die vondst gedaan is door de PR-medewerker van het uh, ministerie van Oudheden. <laughs> Zo. Van de 22 miljoen <laughs> mensen die er in, uh, in Cairo wonen, is het uitgerekend de PR-medewerker die op weg naar zijn werk was, die die plastic zak uh, ja. op een stoel uh, aantrof. En, en heeft die, die trompet ook onmiddellijk herkende als de ja. trompet van toen. Ja. En heeft hij ja. nou, zijn, nou, en nog heeft zijn erg... baan nog? Hij dacht heel eventjes dat hij met een soort bompakketje te maken had en toch ging hij er uh, eventjes in zitten neuzen in, in, in die plastic zak. En tot zijn grote verbazing zag hij daar vier voorwerpen die afkomstig zijn uit het Egyptisch museum, waaronder deze trompet van Ja. Dat klinkt niet echt heel geloofwaardig. Dus. Het kan verkeerder, zeggen we maar. Het, het zou zomaar kunnen zijn, hè? maar uh, nee, uh, vrijwel niemand gelooft deze versie. Dat, uh, dat kan ik wel zeggen, ja. Maar waarom zouden ze dat dan gedaan hebben? Want uh, het is nogal wat, je laat het ding stelen en laat het vervolgens weer in de metro terugvinden. Waarom? Dat, uh, daar heb ik een, uh, een hele duidelijke uh, theorie over, waar ik ook een boek over geschreven heb. Wat zeer binnenkort uit gaat komen, Kunstroof in Egypte. En waarin ik uh, zeg dat dit soort zaken onderdeel zijn van een, uh, een, ja, een soort... Uh, ja, complot zou ik het niet willen zeggen, maar een, een, een manier om zand in de ogen te strooien... om andere objecten die zeer zeker verdwenen zijn, namelijk belangrijke stukken. Een beeld van Nefertiti, drie beeldjes van haar dochters, de beroemde prinsesjes... met die langgerekte achterhoofden, die zijn verdwenen. Niemand heeft het erover, maar het is zo. En uh, wat uh, nu steeds gebeurt, vooral dokter Zahi Hawa's, die uh, maakt aan uh, de wereld steeds duidelijk dat van de 54 objecten die gestolen zijn op 28 januari... er nu inmiddels al vele terug zijn gekomen. En elke keer zegt hij van kijk, zie je wel... Uh, het is bijna opgelost, deze hele uh, diefstal. Ja, dus, dus met andere woorden, als ik het goed begrijp... die dokter, dat is het hoofd de van de... Van... Maar dat is niet zo. Het is een afleidingsmanoeuvre, wil je eigenlijk zeggen. Het is een afleidingsmanoeuvre, ja. zo zou je het kunnen noemen, zeker. Goed, die trompetten ja. die we net hoorden... Um, waar werden ze toen voor gebruikt... Waar ze voor gebruikt werden, ja. Uh, het is natuurlijk teruggevonden in het graf van Hamon. En het is zijn persoonlijke bezit geweest. Dus uh, deze jonge koning, hè, 18 was hij toen, die kwam te overlijden... zal gewoon uh, ja, zelf graag trompet gespeeld hebben dat mag je er wel uit opmaken want er is nog meer aan ja, uh, aandoenlijk persoonlijk materiaal teruggevonden allerlei spelletjes hè, uh, een soort, soort dambord of een soort backgammon spel is teruggevonden uh, andere zaken die duidelijk maken dat het gewoon zijn privébezit is geweest en uh, niet zozeer een trompet uh, zoals die gebruikt zou worden bijvoorbeeld in de strijd dat, uh, uh, dat geloof ik niet uh, je zei net, en het viel ook af en toe een beetje weg... Um, oh, je zei sorry. net dat uh, binnenkort een boek verschijnt over die uh, roof. Uh, hoe, hoe heet het boek en wanneer verschijnt het? Oh, sorry. Het heet uh, Kunstroof in Egypte. En ik hoop dat het uh, eind mei, begin uh, juni echt beschikbaar is. Ik heb vlak voor mijn vertrek naar Egypte eergisteren... echt alles, de laatste hand eraan gelegd. En uh, uh, uh, het zal zeer binnenkort uh, gedrukt gaan worden. Upracht, heel hartelijk dank voor je toelichting. Nee. Graag gedaan. En we möchten nun, dass ja. ihr deutsche Jongens en deutsche Mädchen in euch all das aufneemt, was wir dereinst ons von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. En ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Opdat jullie, Duitse Jongens en Duitse Meisjes, Duitslands hoop opgebouwd... op dat jullie waarachtige Duitse, meedels en Duitse jongens zult worden. Nou ja, zo kennen we Adolf Hitler als de vuren. Die wist wat hij wilde van zijn Duitse jongens en van zijn Duitse meisjes. En over het meest bekende Duitse meisje van Hitler verscheen deze week een nieuw boek. We zeiden het net al even. Getiteld Eva Braun, een leven met Hitler. Geschreven door de Duitse historicus Heike, Heike Gortemacher. Gurtemacher. Gurtemacher, Een beetje een half ja, naam. Ja. Um, u hoorde hem al. Uh, de Heike Gortemaker was deze week uh, in ons land maar boek toe te lichten en onze eigen huishistoricus van het derde rijk, Wim Berkelaar, sprak met haar. En hij is nu hier om ons bij te praten over hoe bijzonder dit nieuwe boek wel niet is. Ja, en natuurlijk ook... Gewoon over Eva Braun zelf, want ook zij is een onderwerp natuurlijk. Uh, Wim, je had dus dat interview met die schrijfster... voor ons eigen historische tv-kanaal tv Geschiedenis24. Dat interview is vanaf 30 april te zien op het kanaal. En ook op internet dan. Uh, maar vanochtend nemen we alvast het boek even door. En voordat we het daarover gaan hebben... gaan we gewoon ook even luisteren naar de schrijfster die je hebt geïnterviewd. We luisteren even naar Heike Gurtemaker En ze wil iets met dit boek. En we laten haar even zeggen wat ze nou precies met dit boek wil. Wat mij motiverd had, dit boek te schrijven, was, uh, eenmaal um, achter die legende te zien, achter die mythen te zien, die immer steeds over um, Eva Braun en haar leven uh, met Hitler verbreitet werden. Ja, ze wil dus voorbij de mythe, de mythe en voorbij de legende, Wim. De vermieten en de gender, waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja, dat is, wat ze willen is natuurlijk niet zo eenvoudig. Kijk, er is natuurlijk weinig, niet heel veel bronnenmateriaal... maar wat ze wel goed doet, voor mijn gevoel, in dat boek... dat is, je hebt een paar uh, biografieën... Uh, bijvoorbeeld een zeer fout uit 1988 van Johannes Frank... dat is uh, bij een, een nogal dubieuze Duitse uitgever uitgekomen... en die maakt er eigenlijk van, uh, dit is een vrij onschuldig meisje... en zo onschuldig als zij is dan kan Hitler niet zeer schuldig zijn. Want als je met zo'n meisje gaat... Dan, heb je toch, dan ben je toch eigenlijk wel een warm menselijke man. Ook al ben je antisemiet en ben je oh. uh, massamoordenaar. Dat is één kant. En de andere ja. kant is uh, de blonde dolly. Die wordt beschreven door een, uh, een Engels journaliste, Angela Lambert. En die zegt er eigenlijk van... dit hele meisje is volkomen onschuldig. Heeft haar leven opgeofferd uh, als een soort blonde dolly... Uh, aan een enorme schurk. Maar zij laat natuurlijk zien dat het iets ingewikkelder ligt. Dat deze vrouw uh, weliswaar maar uh, de bloemetjes buiten zetten en uh, met lippenstift en, en jurkjes liep... en noem maar op, als een, een jonge meid zoals ze was natuurlijk. En tegelijkertijd was het ook een hele berekende tante... die uh, wel degelijk de gedachten van de omweld van Hitler... om het uit te zeggen, gewoon deelde. Ja, dus, dus de legende voorbij betekent dat deze schrijfster gaat kijken... wie ze nou werkelijk was... Maar ze wil nog iets ingewikkelds, dat, dat schrijft ze in haar inleiding. Ze wil namelijk een bijdrage leveren aan wat de schrijfster noemt... De de ontdemoniseren van Hitler. Wat bedoelt ze daar dan mee, de Nou ja, dat is natuurlijk een bekende verhaal van Hitler, die natuurlijk voortdurend uh, dat verhaal houdt. Een van die uitspraken in de jaren dertig: van uh, wat een geluk dat jullie mij gevonden hebben, het Duitse volk, en wat een geluk dat ik jullie gevonden heb. Dus er is dan een soort die mythische formule van vuren uh, en volk: de vuren is helemaal alleen getrouwd met het Duitse volk, stelt zich helemaal in dienst van het Duitse volk... heeft geen privéleven, offert zich op. Terwijl wat dit boek wel goed laat zien, en dat, is ook, dat vind ik wel echt verdienstelijk van dit boek... zij beschrijft Eva Braun A als individu, als iemand met eigen opvattingen en gedachten... maar B ook als iemand die onderdeel was van een soort vurenfamilie. En, en die vurenfamilie, uh, dat geeft aan dat er was een soort... Uh, Duitse gemütlichkeit waar Hitler naar haakte, waar zij naar haakte... Dat maakt, dat maakt dat misdadigheid alleen maar merkwaardiger, zou je zeggen. Want als hij zo'n demonische figuur is... die alleen maar ging voor het Duitse Rijk en voor zijn racistische ideaal... Euh, nee, dit is ook een man die zoekt naar een familie... die de gezelligheid zoekt, kopje thee drinkt... Euh, onderdeel van de familie uitmaakt en tegelijk moordenaar is. Juist, en dat is in haar boek heel goed, niet zozeer die moordkant... maar het kopje thee, de kopje thee kant. En de familiekant, dat komt er echt goed uit, vind ik, ja. ja, ja. Laten we even naar Eva Braun zelf gaan. Ze wordt geboren in 1912. In, in wat voor milieu, wat voor wereld groeit ze eigenlijk op? Nou, eigenlijk in een soort lagers middenstandsmilieu. Die ouders waren uh, heel traditioneel. Uh, vader was onderwijs, die moeder werkte als naister uh, En die hadden een soort uh, verdriet voor het verlies van de monarchie. Nou ja, dat, je ziet bij Hitler is daar natuurlijk niets van te vermoeden. Die was als Oostenrijk al helemaal geen liefhebber van de dubbelmonarchie. En met Willem II had hij eigenlijk ook niks. Hij speelde later nog wel de rol dat bij de begrafenis in, hier in Toren uh, liet die kransen bezorgen en zo. Maar had hij natuurlijk niks mee. Die familie blijft ook nogal traditioneel katholiek. Uh, heeft aan ook niets natuurlijk met, uh, ja, met de vuren als, als hij zich aandient. Maar wat, merkt, wat opvallend is, dat, dat, uh, dat huwelijk wordt altijd in eerdere biografie als idyllisch voorgesteld. Dus uh, uh, het echtpaar Brown, dus de ouders van Eva Brown. Ja, maar dat is, dat is ook na de eerste wereld uit elkaar gegaan. En uh, zij is eigenlijk opgevoed te midden van allerlei vriendinnen. Ze kwam in huis bij... een meisje van gescheiden ouders die op zoek was naar een ja, die man, vaderfiguur we... of zo. Nou ja dat is natuurlijk psychologie van de koude grond, maar ja, ja, misschien... Nou, nee, maar goed, dat doe ik zelf ook aan, dus uh, dit geven wij naar jouw kant. Uh, maar daar zit wel iets in. Kijk, die ouders zijn wel weer bij elkaar gekomen. Maar het, het is een meisje wat op een bepaalde manier zoekende is naar familie. Die heeft ze natuurlijk wel. Die familie komt ook alweer uh, aan één. En het gekke is dat Hitler natuurlijk op zijn manier ook naar een soort familie zoekt. En tegelijkertijd zijn eigen familie op afstand houdt. Dat is ja. allemaal heel En hoe leren ze elkaar kennen? Nou, in 1929, zij komt te werken. Ze doet allerlei opleidingen, die maakt ze ook allemaal af. En dan komt ze in München te werken bij Heinrich Hofman. En Heinrich Hofman, dat is die uh, bekende hoffotograaf van Hitler. Het gaat natuurlijk slecht in 1929 in Duitsland. Alleen, uh, de familie Hofman gaat steeds beter. Omdat uh, de Nazi-partij komt op. Uh, Hofman en Hitler kennen elkaar vanaf de jaren 20, begin jaren 20. Dus eindeloze reekse opdrachten, allemaal natuurlijk in het kader van de stilering van de is natuurlijk En dat werkt natuurlijk nog steeds. Dat als je, je, kent, je kan bijna geen boek openslaan. Je ziet foto's van Hitler. Het werkt nog altijd op een hele rare manier natuurlijk. Uh, de, de, de beeldvorming van Hitler, dat, dat is het werk van Hofman. En uh, zij komt te werken in uh, de winkel van Hofman, en daar komt herr Wolf binnen. Want Hitler die, uh, liet zich dan uh, nou ja, uh, onder, onder de schuilnaam Wolf uh, bekendmaken. En daar is dan uit een eerdere biografie een anekdote... die zij weer verteld zou hebben tegen haar zus. Uh, hij zag mij en uh, hij keek verstart en gebiologeerd naar mijn benen. Nou ja, je kunt je voorstellen, maar ik spreek hier als man... dat als je die filmopname ziet, die benen zijn mooi. Nou, dus ja, ik wil het even aan de dames uh, hier aan tafel controleren. Heeft Eva Baron mooie benen, voor zover ze hier aan tafel gekend zijn? Ik heb er nog nooit zo op gelet. Ja, dat maar is... als er een foto aanwezig is, wil ik daar graag mijn oordeel over uitspreken. Dus ze doet wel van alles met die benen. Zeker. Ja, ze zijn bekende filmpjes, heel, heel atletisch. Ja. ja, want ze kan een handstand op een duikplank... Ja. Nee, nee, nee, niks meer. Ja, mee. wel, wel aardige benen. Hè? Goed, daar hebben de Duitse de vrouwen natuurlijk een traditie in met Marlene Dietrich. Goed. Oh ja. Die baan. goeie. Ja. ja. ja. Um, goed, dan, dan ontmoeten ze elkaar wel of niet liefde op eerste gezicht, daar valt van alles over te, te melden. Ja, dan, dan moet je natuurlijk bij Hitler betwijfelen. Kijk, Hitler is natuurlijk, als je, als je nou toch zelf ook nog een keer... Uh, psycholoog van de koude grond wil zijn... Hitler is natuurlijk een, een figuur met een klassieke bindingsangst. Eigenlijk in, in alle geledingen. Uh, maar zeker naar vrouwen toe. Dus uh, het is beslist geen liefde op het eerste gezicht. Uh, er speelt nog die andere vrouw natuurlijk doorheen. Dat is de, de dochter van zijn halfzus, Kelly Rauwbal. Uh, ja, dat is ook nooit helemaal duidelijk. Uh, waar hij, dat is een vrouw uh, waar waarvan gezegd wordt dat hij er stapel gek op is. Uh, Heike Kuttenmaker zegt in haar boek... Ja, daar is niet helemaal een bewijs voor... maar, maar dat, dat daar een grote fascinatie voor was, dat spreekt voor zich. En die vrouw die pleegt in 1931 zelfmoord. ja, Dat, dat is iets raars, hè, want zij pleegt zelfmoord. En vervolgens krijgen we Eva Braun... die tot twee keer toe een zelfmoordpoging doet. Ja, dat, dat is nogal curieus allemaal. En jij vroeg ook aan mevrouw Gürtten... Maker, hoe dat nou zat met die zelfmoord? En we laten even haar horen. Offensichtlich had ze gelitten aan deze beziehung. Dat kan man wel zeggen, dat ze verzweifeld was. Maar, tatsächlich, ook diese die Motive dieses Selbstmords, wollte ze met sie mit Kalkül gehandelt, uh, wollte sie ihn erpressen. Das um, bleibt im Dunkeln. Ja, ze, ze zegt dus: het is onduidelijk waar nou, wat nou precies de reden voor die zelfmoord was. Wilde ze Hitler onder druk zetten? Was het emotionele chantage? Dat blijft in het donker, zegt ze. Maar ze heeft overduidelijk aan die verhouding geleden. Dat vermoeden we al natuurlijk. Maar moet je nou concluderen: als je de aandacht van Hitler wilde als vrouw, dat er dan niets anders op zat dan een zelfmoordpoging? Nou, als je, als je een relatie met hem wilde, zou je zeggen. Want er is natuurlijk een, een, een. Er zijn wel vrouwen in zijn omgeving. Bijvoorbeeld Winifred Wagner. Dat is de schoondochter van uh, Richard Wagner. Uh, die uh, heel oud is geworden en tot in de jaren zeventig nog altijd verliefd op Hitler is geweest. Uh, maar altijd als, als hij, hij had wel een bepaalde achting voor, voor vrouwen als ze kwaliteit hadden. Maar als ze, laten we zeggen, een relatie met hem wilden. Echt dichtbij hem wilden komen. Uh, liefde wilden delen. Ja, dan, dan. Ik zou bijna zeggen, dan moest je een zelfmoordpoging doen, ja. Dat is wat Cru gezegd, maar uh, dat was wel degelijk een poging om zijn aandacht te vangen. En frustratie omdat hij er niet was en niet zichtbaar was en altijd met de politiek bezig was. En, en, en haar en, natuurlijk ook in die coalitie, hield. En, hè? en werkt het? Ja, het werkte zeker, het werkte zeker. Kijk, hij, uh, dat is natuurlijk ook van haar een berekenende kant van geweest. Hij heeft haar, uh, nou ook natuurlijk door het wegvallen van Kelly Rauwal... heeft hij haar min of meer naar het hof gehaald. Het hof zat op de Obersalzberg in Berchtesgade. En tussen 35 en 40, daar bestaan ook veel van die uh, filmpjes van natuurlijk... Uh, wordt zij een spin in het web. Dus iedereen die rond, uh, die, uh, laten we zeggen, rond Hitler zit... die gaat huizen kopen op de Obersalzberg. Bijvoorbeeld Martin Bormann... Albert Speer, Jozef Kubels, die komen allemaal... Uh, heel vaak willen ze in de buurt bij Hitler komen... en dat doe je toch ook wel om bevriend te zijn met uh, Eva Braun. Kijk, Albert Speer heeft ervan gemaakt... Uh, maar dat is sowieso één grote leugenaar een fantast gebleken. He, die wist niks van de holocaust, heeft daar gewoon actieve bijdrage aan geleverd. Eén uh, voorbeeld. Het tweede voorbeeld is dat hij zei... ja, ik wil, dat het, ik wil eigenlijk ook wel aardig voor dat meisje zijn... want ik, ik, had, ik had het met het te doen. Nou nee, hij wilde dicht bij Hitler komen... En sloot dus ook vriendschap met Eva Braun. En natuurlijk zal hij wel een zeker oprecht gevoel voor hebben gehad. maar er zaten ook uh, berekenende uh, motieven bij. We zeggen. Ja, en ik meen ook te herinneren dat jij ergens tegenkwam. dat als Hitler op een bepaald moment weer politiek loopt te toeteren. dat zij op de deur klopt en zegt. Adolf, het is tijd voor... Ja, dat vroeg ik ook aan uh, Heike Kut maken. Dat is een heel mooi moment. Uh, je hebt een adjudant, Reinhard Spitsi. Daar is hij mee in gesprek, Hitler. eindeloos over politiek. En, dan, en dat verpaas je toch wel uit dat boek. Dan staan ze op de gang en dan doet zij de deur open. Zegt ze, zeg, we zouden gaan eten. Kom je nou nog? En toch tegen alle verwachtingen, allemaal kleine details. Binnen vijf minuten breekt dat gesprek af en hij gaat eten. Ja, yes. dat, dat, dat, dat zegt toch iets over a zijn gevoel voor haar... Of nou ja, ja betiep tot haar. Maar als je iets wil weten over het echte leven van Adolf Hitler en even voor zover je dat wil weten, maar dan moet je toch een idee krijgen... van hoe die mensen dagelijks hun, hun dingetjes deden. Ik bedoel, was die... Of Nee, Was hij 24 nee, uur per dag vuurer? Ja, ja. Uh, liep hij gewoon rond in zijn uh, uh, pyjama en kookte zijn eitje voor hem? Uh. Nee, maar dat is... De, nee, maar dat, je hebt, kijk, in alle gevallen zou je gelijk hebben, maar niet in dit. Dit is het ingewikkelde hiervan. Deze man speelt 24 uur per dag vuur. Hij houdt haar ook in coulissen. Dus als uh, Chamberlain uh, naar Bergerskade komt... Hmm. In, in, ten tijde van de Sudetencrisis, rond 38... wordt zijn, laten we zeggen, weggeleid naar een kamertje. En ze mag zich niet laten zien. Dat is allemaal waar. En dat laat zij zich met veel moeite welgevallen. Maar ja, dat eitje koken, nee, dat, dat kon niet zo. Hij, hij, hij etaleert haar ook als een lekker ding. Ik bedoel, als hij dat de hele tijd laat filmen... terwijl ze rondhuppelt in een bikini op dat terras daarbij... Nee, pas, uh, op, pas op. Dat doet zij zelf. Hè? Zij laat zichzelf filmen en zij filmt hen. Zij insinieert hem. Er zijn beelden, bijvoorbeeld, dat, dat uh, zij opdracht geeft... aan een filmmaker film. En dan, dan zie je haar wenken naar die filmmaker. Nu filmen. De vuren moet gestileerd worden. En dat is ook een verdienste van Heike Geurtermaker. Die zegt ook in het interview. Uh, deze vrouw is helemaal niet onschuldig. Zij draagt bij aan de stilering van de derde. Z rijk. Zij speelt haar rol. Z wel degelijk. Zij wordt haar, zijn minnaar, ja, Maar tegelijkertijd ook min of meer zijn huisvrouw. En speelt die rol met verven. Ja, en, en zij is zelf de eerste bewonderaarster van deze vurer. Die is ook nog, was ook nog verhoud. En hoe wordt daar dan tegenaan gekeken, zo'n zo zo jong, huppelend dingetje... Door de, door de rest van de... Alles wat hij doet is prachtig. Er wordt dus geen schande van gesproken dat hij in zonde met haar leeft. Eh, nou ja, er zijn wat er ook over te verzinnen is, wat mensen dan denken. Nou ja, er zijn geruchten. Hè, dat is ook, omdat zij natuurlijk veel weggehouden wordt. Er zijn geruchten. Uh, de vurer heeft een vrouw. Maar omdat, hij, omdat het zo onregelmatig zichtbaar was. Bijvoorbeeld, mm -hmm. is dan uh, bij de Olympische Winterspelen in 1936... dan zit Hitler op de eerste rij en zij is op de tweede rij, haar zus zit erbij. Maar het is natuurlijk niet heel regelmatig. Ze gaan in 1938 naar Mussolini, maar het is natuurlijk niet zo... dat de rode loper uitrolt en zij pontificaal gearmd, laten we zeggen... als Herman en Emmy Geuring zouden dat kunnen doen. Of Jozef en Magda Goebbels. Nee, zo was dat natuurlijk nooit. Hij hield haar aan alle opzichten weg, maar pas op die... Berghof en, na, en ons beeld na afloop, nu wij al die filmpjes kijken... zie je natuurlijk steeds, oh ja, Hitler en Eva Braun. Maar dat was natuurlijk in de jaren dertig vrij onduidelijk. Is het eigenlijk uit het boek op te maken of Hitler er anders door werd? Werd hij er beter of slechter van, van zijn vrouwen? Want we gaan het dadelijk hebben over de macht van de petticoat. Dan vraag je af, de vrouwen hebben natuurlijk invloed op hun mannen. Is in dit boek ergens invloed van haar op Hitler te vinden, behalve dan die paar keer, of misschien aan flink vaak, zelfs dat ze met, met, met het bord eten wenkt en dat hij zijn politieke besprekingen moet onderbreken, is, is er iets van invloed merkbaar. Ja, ja, nou, die invloed gaat zo als als die oorlog verkeerd gaat, uh, is Hitler, wat natuurlijk typisch een opgeblazen ja, ik moet uitkijken niet in clichés te vervallen over mannen en vrouwen... maar dan, wordt het, dan is het een opgeblazen uh, figuur, die gaat die oorlog verliezen, verliezen... heeft het hypochondrisch, is compleet egocentrisch... dan moet je bij Hitler nooit weg, wegvlakken. Is, die man is compleet egocentrisch, heeft dan sterk het gevoel... Uh, de wereld keert zich tegen mij, de militaire uh, keert zich tegen mij... zeker na 20 juli 1944, en wie mij steunt, dat is Eva... En, en dat doet Eva Braun ook met de nodige kracht. Dus dan krijg je weer dat bekende cliché dat het eh, zwakke geslacht eigenlijk het sterke geslacht is. En dat die man met al zijn praatjes, als het erop aankomt, op haar gaat leunen. Nou, dat is wat er wel degelijk gebeurt. En dan beloont hij haar bij wijze van spreken uh, in 29 april. Uh, je je ziet Hanneke uit terwijl je dit betoog houdt over de klassieke rolverdeling ja. tussen uh, man en vrouw bij dit soort uh, openbare figuren... in dit geval Analsie... Ik, ik, ik, ik zie er ook kijken. Hanneke, ja, enorm uh, te knikken. Ja, zo gaan die dingen. Uh, is dat wat jij ook tegenkomt? Bij, bij nou, minder erge figuren? Nou, ik, ik vind... Uh, zeg maar, uh, Eva Brown en, en Hitler... wel een hele een specifieke casus. Hein? Je kunt daar wel een historische lijn in zien. Van, uh, dat, uh, het heeft heel erg te maken... toch wel met dat Hitler een dictator is. De vrouwen in mijn boek... hadden een eigen informele politieke rol. En waren zeker geen... Hadden niet die slaafse relatie, die toch een beetje ziek was, die Eva Braun met Hitler had. Hè. Dus de, en die hadden zelf ook, ja, bedreven ook gewoon politiek en hadden eigen opvattingen. Dus die werden veel zelfstandiger ze eigenlijk. ze hadden een eigen speelveld. Ja, en op een moment, je zou kunnen zeggen van, en, nou ja, je kunt een lijn trekken van de minnaressen van. Uh, Lodewijk de XVI, zoals Madame de Pompadour of uh, Madame du Barry tot aan Eva Brown. Het laat gewoon zien dat binnen dat heersers altijd vrouwen om zich heen waren, nou, vaak binnenressen die onderdeel waren van hun hofhouding, maar ook onderdeel waren van hun eigen macht. Hè. Dus dat, dat is ook interessant. Ik denk dat het hier volledig psychologisch bijna is. Hè? Wat je aan het eind zegt van. zij houdt hem overeind. Dat zie je vaker. Op een gegeven moment, als mannen het moeilijk krijgen. en dat gold ook in die tijd voor mensen zoals Lloyd George en Esquid. hadden ze altijd een minares bij de hand. die zeg maar hun erotische ego moest. Uh, en ook hun ja, algemene ego. Dus. Ja, ja. ja, en die, die, die, die, die psychologische functie hadden. Dat denk ja, ik. vind ik ja. overtuigend. Ja. Ja. Ja. Ja, nou is het in, in, in jouw boek. Hanneke speelt seks een grote rol. En dan vind ik het bijna te obscene om over Hitler en seks... Uh, überhaupt iets te willen weten of zelfs te vragen. Maar ja, in maar principe... Ik doe het toch maar even, het, ja. het toch maar even ja, omdat het, het zich opdwingt. En omdat het in het geval van al die andere minnaressen... Hanneke het net ook een, een grote rol speelt. Weten we daar iets van? Nee, maar ik vind het volgens mij is dat een hele belangrijke ervaring. Nee, oh, kijk, als je bedenkt dat Lothar Machtan, Lothar Machtan, dat is een Duitse historicus, die schreef eind jaren 90 gewoon zo'n pil over Hitler als homo. Dat is Nederlands vertaald als Hitler's intieme kring. Het is een heel boek. Hitler zou homo zijn. Die probeert het allemaal na te gaan. Dus is het, wel degelijk? het is natuurlijk niet een vraag die, die de grote geschiedenis raakt. Maar laat we eerlijk zijn uh, over Napoleon. En uh, nou, Hanneke zei dat net ook al. Lodewijk de 16e. Er wordt, natuurlijk, over zulke figuren wordt dat altijd nagedacht. En wat, nou ja, er kijk, is wel degelijk als, een erotische als... relatie. Er is wel degelijk een erotische relatie. En uit de dagboeken van Theodor Morel. Dat is die arts uh, van Hitler. die, die Een beetje een charlatan. Maar, maar arts die Hitler ook al had laten volstop met pillen. Uh, die heeft laten Laten noteren dat even Braun kwam: kun je niet libido-versterkende middelen aan Hitler geven? Dat komt uit die dagboeken van Theodore Morel. Dus het speelt wel degelijk een rol. En voegt dit boekje daar nog iets aan toe? Nee, over die erotiek niet. Nee, dat blijft er. Nee, dat liggen. Dus dan moet je bij andere auteurs. Het slaapkamer van geheim van Hitler is natuurlijk echt tamelijk geheim, maar. Niet zo geheim dat ik denk, er is wel degelijk een seksuele relatie geweest. En daarbij zet je punt. En uh, al die verhalen dat het ook een SM-relatie was. Al die, ja, maar dat is, dat is, dat is allemaal het ja Even tot slot, twee dingen nog, heel kort. Uh, was Eva Braun, ze was geen politiek onbedoel, was ze ook een nazi Ik denk dat je moet zeggen dat al die mensen die uh, in die kring van Hitler waren, uiteindelijk nazi waren. En dan helemaal tot slot... Ja, maar mag ik nog heel ja, eventjes, nog één dingetje, want haar naam viel net, en het is toch wel heel even interessant, die Magda Goebbels, want die kent iedereen ook van de, de film Untergang natuurlijk, als de ongelooflijk krachtige persoonlijkheid. Die moet de hele tijd verkeerd hebben met die Eva Braun? die moeten uh, uh, samen in de keuken hebben gestaan, of nou, er is wel. Nou, het is sterk. Het is kijk, het, het verhaal gaat altijd dat Machter Kubbels eigenlijk verliefd was op Hitler, maar dat komt omdat Machter Kubbels natuurlijk een, een pure opportunist was. Uh, ik zal ik zal het kort houden. Uh, pure opportunist was uh, Joodse stiefvader, uh, had nog uh, contact met een zionist, komt vervolgens in contact met Gubbels, wordt vervolgens antisemiet, verliefd op Hitler. Is het verhaal kon Eva Brouw niet uitstaan. Ja, dat kon dat, ja. even... Fransje wilde first. Want zij is de fir precies, hij, ja. zij wordt dan wel eens de first lady. Nou ja, dat van. is wat Hanneke ook zei... van als uh, uh, de Engelse dames kwamen... dan kwam je bij Jozef Kubbels en Magda Kubbels waarschijnlijk... maar niet met even Brown in contact. Ze hadden allebei iets van Hitler wat de ander niet had... en wat reden tot jaloezie zou kunnen geven. Nou, dan echt afrondend... je hebt uh, de laatste tijd... we hebben het een tijd geleden gehad over een boek over Hitler... en de Eerste Wereldoorlog. Een heel nieuw boek wat een nieuw trein bestrijkte... wat meer leerde over Hitler... Leren we door dit boek ook weer iets over Hitler wat we nog niet wisten? Nou, we leren vooral iets dat, dat het nooit onschuldig is. Dus er was niet een onschuldige Eva Braun uh, die uh, als meisje ernaast was. Nee, dit meisje was uh, op een bepaalde manier niet alleen accommoderend, zoals dat mooi heet, maar gewoon collaborerend. Dus uh, het was niet een blonde dolly die van niks wist. Het was een, een, het was een blonde dolly die wel degelijk... Uh, haar man steunde en, en ook gewoon het, het antisemitisme aanhing... wat in die kringen gebruikelijk was. Goed. Laten we nog één keer zeggen dat dit interview wat jij gemaakt hebt... met de schrijfster van het boek Eva Braun-Leven met Hitler... Heike Gortemaker, dat dat over een week te zien is op Geschiedenis24. Ja, en op de website www.geschiedenis24. Dus als je niet op het kanaal wilt kijken. Goed, dan is het nu de hoogste tijd voor de column van Nelleke Noordenvliet. Macht erotiseert. Het is een bekend cliché. We hebben het er dit uur over. Veel vrouwen worden lichtelijk krols in de nabijheid van mannen aan de top. Geef niet welke top. De top van de politiek, van de literatuur, de kunst, de sport, de wetenschap... het bedrijfsleven, de filosofie, de kerk. Dat is evolutionair verklaarbaar. Een machtig mannetje biedt de beste bescherming van het nest... en een redelijke garantie op sterk nakroost. Kwestie van zelfbehoud. En zo wordt het machtige mannetje niet alleen omringd... door een legertje van kritiekloze ja andere mannen die met de alfaman mee willen liften naar boven... en profiteren van wat onderweg afvalt... maar vooral door vrouwen die niet zwichten voor zijn zachte en aangename karakter... of zijn geestige conversatie of zelfs zijn verrukkelijke lichaam... maar voor de wolk van macht en invloed waarin hij zich heeft gehuld... Hij zou er zelf bijna in gaan geloven. Machtige mannen, de link naar Berlusconi is gauw gemaakt... menen dan ook dat zij zelf onweerstaanbaar zijn. Dat het hun uiterlijk en hun persoonlijkheid is. En niet hun functie of hun geld die hen zoveel succes bij de vrouwtjes garandeert. Mannen leven bij competitie en vrouwen bij concurrentie. Mannen leven bij zelfbedrog en vrouwen bij bedrog. Nu er ook mondjesmaat vrouwen doordringen in de top... zou je verwachten dat de macht ook hen seksueel aantrekkelijker maakt. Maar daarvan zijn geen tekenen te bespeuren. Het legendarische liefdesleven van Catharina de Grote... vormt daarop een uitzondering. In plaats van dat het haar status verhoogde... is ze de geschiedenis geheel ten onrechte ingegaan... als een soort monster. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat de trage gang van zaken... er wordt al eindeloos gediscussieerd over het al dan niet invoeren... van een quotum vrouwen aan de top... niet zozeer te maken heeft met de vrouwelijke verantwoordelijkheid te dragen... maar door het gebrek aan erotiserende factoren. Met andere woorden, ze wordt bij stijgend succes... niet opgestuurd door balsgedrag en seksuele onderdanigheid van de andere seksen. De vrouwen aan de top die ik ken zijn over het algemeen buitengewoon aantrekkelijk, goed verzorgd, goed gekleed, geestig en intelligent, empathisch van aard en hardwerkend. Allemaal stuk voor stuk prima geschikt voor de functie die ze bekleden. Maar een zwerm geile kerels verzamelen ze niet om zich heen op recepties. Geen brigade jonge stieren staat in de startblokken om hun voortreffelijke genen in dat mooie sterke koetje te deponeren. Geen jonge meiden verdringen zich rond het alfa vrouwtje om op haar vleugels mee te worden gedragen naar hogere honing. Als het eenzaam is aan de top, dan gaat dat zeker op voor vrouwen. Het gedoe daarboven veroorzaakt een leemte aan de onderkant. Al die vrouwen die seksueel opwaarts mobiel zijn, laten in de modder die mannen eenzaam en onbegeerd achter die de competitie hebben verloren. Het wrak houdt, waarover zich een enkeling vreugdeloos ontfermt. Het karakter van de daad in die regionen. werd me jaren geleden onnavolgbaar precies uit de doeken gedaan. door een seksengenote die de gevleugelde woorden sprak. Ach, het is de plicht van een vrouw, maar leuk is het vanzelf niet. Briljant. Zo, briljant. <laughs> Ik word er helemaal blij van. Ja, dat is. Ja, wat moeten we hier nog op zeggen? Eigenlijk? Nou ja, Hillary Clinton. Ja, Hillary Clinton, inderdaad, je denkt nooit aan seks bij Hillary Clinton. Nee, M dat begrijp ik ook wel. Hey, Margaret Thatcher. een <laughs> en vrouwen, vrouwen, vrouwen aan de top. <laughs> nee, nee maar het het het. Nou, Margaret Thatcher was een mooie vrouw. Ja, ja, ja, eh, ja, zeker. Nina Brink. Ja. ja. Ja, uh, die Pieter is, Storms was vroeger. Pieter, ja, precies, Pieter, maar dat uitzondering dat is toch heb ik aan loopt denken maar dat man. is dus een soort... <laughs> of, laten we daar niet over door Zullen we doorgaan. Oh, zou, die zouden de rest van het uur over kunnen hebben... maar dat gaan we helemaal niet doen... want we gaan het hebben over het boek van Hanneke Hoekstra. Um, we hadden het net over de auteur van het boek over Eva Braun... en die schrijft of zegt ergens... dat uh, hoe groter de man, uh, hoe kleiner de vrouw eigenlijk moet zijn... Um, ik denk dat dat in jouw boek, De dictatuur van de Petticoat... over de macht van vrouwen in de Engelse politiek tussen 1900 en 1940... dat dat heel anders is. Um, jouw hoofdpersoon is Nancy Astor. We gaan het zo dadelijk over hebben waarom zij jouw hoofdpersoon is. Maar nog even, toen we het hadden over het boek van Eva Brown al eerder... toen zei je van, ja, het God is eigenlijk veel giswerk... want er zijn eigenlijk niet zo heel veel bronnen. Dat... Totaal in tegenstelling tot alle vrouwen waar jij over schrijft. Want daar lijkt een schier oneindige hoeveelheid bronnen te zijn. Want iedereen schreef brieven aan elkaar en ja. iedereen bewaarde die ook. Hè. Dus jij komt om in de bronnen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus, dus het was geen enkel probleem om het, uh, het boek uh, zeg maar op het... Niveau van het gevoelens, zoals jaloezie en afgunst van vrouwen. of uh, concurrentie tussen politici, et cetera. om het op dat niveau te documenteren. Omdat het uh, A. de Britse elite betreft. Dus het was de aristocratie waar waarover ik schrijf. En die vonden zichzelf erg belangrijk. En die hielden politieke dagboeken bij... als op het moment dat ze, ze wisten dat ze deel uitmaakten van de geschiedenis... en dat ze geschiedenis schreven. En ze deden dat. Het was een soort traditie. En daarnaast schreven ze gewoon heel veel brieven aan elkaar, meerdere per dag... En uh, ja, mensen hadden ook niet zoveel te doen. Hè. Het was toch de hogere klas, ze hadden allemaal personeel. En ze waren erg gepreoccupeerd met hun eigen gevoelsleven. Dus het, was dus het was deel van de cultuur. En het is ook onderdeel van de politieke cultuur... om die dagboeken te houden. En, en soms ook te publiceren nog bij leven en welzijn. Ja, want ja. alles bleef bewaard. Het ja. meest opvallende voorbeeld waar je over schrijft... dat zijn de brieven die Esquith, die toch op dat moment uh, premier is... tijdens de oorlog, ja. die per dag uh, een, een, een stapel brieven schreef aan zijn uh, minnares op dat ja. moment. Daar zijn er, ik geloof, meer dan 500 van bewaard gebleven. Ja, Alleen maar die kattenbelletjes die hij aan uh, een schreef... tijdens ook de beraadslagingen in het kabinet over de oorlog. Ja, over de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, so, ja, dat, so. is, ja dat is heel bijzonder. Uh, uh, Esquit uh, stond, stond wel bekend... Uh, eh, Esquit was getrouwd met Margot Esquit... zo'n uh, so society uh, lady... maar hij, hij stond wel bekend als womanizer. Veel van die politici, niet allemaal... maar hij had wel een zekere reputatie... ook op het gebied van vrouwen. En dat was ja, ergens gewoon veel geaccepteerder... dan, dan dat het nu zou zijn... En uh, dus, dus hij had wel geschiedenis met, met, met andere meisjes ook. Maar de, deze mevrouw was een vriendin van zijn dochter. En hij was helemaal weg van haar. En hij uh, stond zwaar onder druk uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Ierse crisis... En uh, hij begint uh, zijn hart in wezen bij haar uit te storten per brief. En ze zagen elkaar ook wel. En dat ging inderdaad uh, om de kabinetsvergaderingen... waarin dan zeg maar, weer de inzet van munitie en soldaten... In de, in de loopgraven moest worden besproken. Zat hij ook nog... Uh, allemaal briefjes te schrijven. Het wordt, schrijven niet, beter, het wordt er niet beter op voor deze man. Nee, nee, nee hij, dus hij, dus, en zij, zijn brieven aan haar zijn bewaard. Zij heeft die brieven bewaard. En later heeft iemand dat gevonden. Ik geloof Roy Jenkins. Die heeft als eerste uitgevonden dat die brieven er waren. En, uh, maar die van uh, zijn, haar brieven heeft hij verbrand. <laughs> Goed. <coughs> um, je wil met dit boek uh, iets aantonen. Er is een standaard cliché-gedachte over de rol die vrouwen hebben bij grote mannen. Uh, en dat vind je terug in de politieke geschiedenis, in de vrouwengeschiedenis tot nu toe. En eigenlijk met Nancy Esther als voorbeeld wil je precies het tegenovergestelde, eigenlijk duidelijk maken dan wat dat cliché altijd zegt: dat die vrouwen een ondergeschikte. Een niet politieke rol hebben. Ja, ik kan wel aansluiten, dus bij Guttmacher, dus met Eva Braun. Dus die vrouwen waren niet, uh, als, he, waren niet in, binnen het politieke domein geen weerloze slachtoffers of onschuldig, maar waren collab collaborateurs. Dus dat is het ene punt wat ik wil maken. Ze waren gewoon. Uh, ja, het deel van, van, van de macht. Uh, en het andere punt dat ik wilde maken was dat uh, ja, vrouwen vaker naar macht streven... maar niet per se feministisch zijn. Hè? Dus binnen de geschiedenis is zeg maar, het feminisme en het, uh, de vrouwenkiesrechtbeweging... toch wel een heel dominant kader waarin alles moet worden begrepen. Ook, ook veel historisch of de historische die serieus schreven over Nancy Esther, beschrijven haar toch als... Feminist en de eerste vrouw die in het Britse parlement zat. En niet als een extreemrechtse. antidemocraat, eigenlijk. Ja, zeg maar. laat, laten we het even uh, aan de hand van Nancy Esther. en haar kliek duidelijk maken. of dat jij probeert duidelijk te maken. wat je in dat boek nou wil zeggen. Want eigenlijk geef je aan dat die vrouwen speelpunten zijn. Uh, uh, ja. uh, of, hoe moet je dat zeggen? Dat, dat, dat de hele politieke macht voor een deel ook bij hun ligt. Ja, dit is dus een mythe dat voor het er kwam vrouw gewoon geen macht houden. Dat is gewoon echt niet waar. Binnen het politieke domein, op het niveau van de elite, hadden vrouwen binnen die politieke cultuur rond het parlement in Engeland een, een bepalende politieke rol, Zij het informeel. Hoe dan? Zij eh, eh, op grond van hun, eh, nou ja, die, het was in wezen de aristocratie die Engeland bestuurde. Op grond van hun dynastieke betrekkingen eh, waren zij soms heel belangrijk om, vanwege hun familie. En zij eh, nou ja, hadden een, een, een soort sociale functie in de zin dat ze dus het informele politieke proces, dat mensen elkaar ontmoeten, deeltjes sluiten, eh, regelden. Dus zij, eh, zij, zij nodigden mensen uit bij hun thuis, de de political parties, maar dan in een andere betekenis, organiseerden ze. Ze konden patronage plegen. Dus uh, nou, iemand als Disraeli bijvoorbeeld dankte zijn carrière geheel en al aan de marquise van Londonderry, die hem wel zag zitten. Hè. En, uh, nou ja, en ze konden dus mensen samenbrengen, ze konden dus carrières stimuleren. En ze konden ook dat laatste element... wat dan hier ook weer in het boek van Eva Braun zit... Ze, ze verschaft ook psychologische steun hè, aan, aan, aan politici. Dus ze hadden ook een soort zeg maar, rol als coach. <laughs> dus dus, ja, dus daar, En ze intrigeerden gewoon op een manier... zoals dat in het oude regime ook gebeurde. Ze intrigeerden, gebruikten hun seksualiteit... Om hun zin te krijgen soms ook. De slaapkamerpolitiek misschien. Nou Is, is, dat, is die Engelse situatie is dat heel uniek? Want wat je beschrijft, is dat eigenlijk gedurende de hele helft van de, tweede, de helft van de 19e eeuw. En nog doorslepend in de 20e eeuw en misschien eigenlijk al lang daarvoor... die hele Engelse politiek beheerst wordt door die aristocratische klassen. En dat binnen die aristocratische klassen... die politieke parties niet zomaar een dingetje waren... maar daar gebeurde het. Die, die bijeenkomsten bij elkaar thuis, op die landhuizen, in de ja. weekenden... daar werden de politieke beslissingen genomen. ja. Nou, Engeland is in die zin uniek dat het dus geen revolutie heeft gekend. En als je het vergelijkt met Frankrijk, dan heb je, heb je natuurlijk in de, ja, voor de Franse revolutie... heb je dat soort dames ook rond het hof, uh, van, van, van, rond Versailles. Maar in Engeland um, heb je niet zo'n revolutie, maar heb je wel eigenlijk een, een traditioneel aristocratisch bestuur. Dus dan gaat in wezen die hele politieke cultuur rond het parlement, wat in wezen ook een aristocratische... Instelling is, gaat gewoon door. Dus daar, daar beheerst, het wordt politiek veel langer beheerst, zeg maar. Je zou kunnen beweren tot de Tweede Wereldoorlog, door die. Aristocratie met hun landhuizen en hun zetels in het hogerhuis en in het lagerhuis, et cetera. Ja, want zij bezitten nog steeds, geloof ik, het allergrootste deel van het land in Engeland. Ja. Ja. Tot, tot de Tweede Wereldoorlog. Ja. De House of Lords is nog steeds ja. een, een machtig instrument... Ja. waar ze de aristocraten vanzelfsprekend in zitten. Ja. En die vrouwen, door alleen al wie ze uitnodigen en wie ze aardig vinden... Ja. die bepalen... En maken carrières. Ja, door, ja precies. Dat is ook, ja, die, en die hebben eigenlijk een soort uh, brug, of ook als bruggenbouwers vaak, tussen de partijen, hè, tussen de liberale en de conservatieve partij. En later proberen ze dat dan ook als labor steeds groter worden, raken ze in paniek. Proberen die dames ook, zeg maar, die laborpolitici, uh, zeg maar, te omarmen. En maar die mogen ook heen. af en toe komen op zo'n uh, bijeenkomst. Ja, die mogen dan okay. ook even komen, zeg maar. En hebben die, zeg maar, die, die, die arbeiders hebben dan ook het idee dat ze erbij maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat klopt, die waren dan ook op zo'n landhuis geïnviteerd even. Ja, dat, zo doen ze dat gewoon. Want eigenlijk is het toch een beetje anders dan wat Nelke zegt... want die dames die daar macht hebben... daar zie je wel een hele kliek van jonge mannen omheen uh, huppelen... die allemaal... In die iets politiek willen. iets willen, ja, ja, maar die willen niet iets met die dames. die willen van nou, die dames ik iets geloof gedaan dat die wel krijgen, wat of hebben met die dames ook. Echt... ook. Ja, ja, soms, wordt... soms wel. Het is, het is, dit is, is, is. seksualiteit loopt daar steeds wel doorheen, omdat de manier waarop, uh, en, en dat is met kijk, Nancy Esther komt eigenlijk ook op zo'n manier naar voren hè? de. De conservatieve partij is in de problemen... en die zit al de hele tijd in oppositie. En bovendien het gaat het allemaal steeds meer geld kosten... met die moderne democratisering, hè? campagnes en zo. Ook... En Nancy Esther is heel rijk. Want ze heeft een hele rijke Amerikaanse man. Die zijn ongeveer bijna het rijkste van de hele wereld. En dan... Gaat zo'n die Kursen, gaan die, die, die top-aristocraten van die conservatieve partij, die gaan die komen dan bij haar thuis en die beginnen met haar te flirten. Hé, Kursen, die gaat dan, die komen dan op dat grote landgoed van haar en dan gaan ze dan he, ze, uh, dienen zich daar aan. En Nancy denkt, nou interessant, he, ik ben belangrijk, komen allemaal van die belangrijke kopstukken die komen nu bij mij over de vloer, dat is wat ik wil, die traditie is er ook. He, het was een carrière. Uh, een politieke gastvrouw was een van de carrière opties voor vrouwen uit die elite. Dus zij denkt nou, fantastisch. En die cursus die begint. Die denkt, ik moet dat geld hebben. Hij begint dus een soort liefdesbrieven aan haar te schrijven, terwijl ze gewoon getrouwd is. Dus de manier waarop ze dus um, en de relaties leggen, is via ja. een soort romantisch, ja, een rom hè, via de romantiek. En dat hoeft er niet altijd dat tot het bed te leiden, maar zo ging dat wel. Ja, nou, we ja. hebben misschien nog niet voldoende gezegd... maar die Nancy Esther, dus dat de, de hoofdpersoon die volgen we... dat is een hele rijke Amerikaanse vrouw. Je bent ja. dan de eerste vrouw in het parlement. Um, door iedereen bewonderd, want ze schijnt ja. zo verschrikkelijk leuk... en lollig te zijn. En ze heeft, is natuurlijk ook rijk. De enige die echt een absolute hekel aan haar heeft... dat is Winston Churchill. Ja. En laten we naar even luisteren naar Nancy Esther... naar wat zij daarover zegt. He said, after two years, he's met me, and he said, uh, it's a very remarkable performance. It's a very remarkable performance. He said, I I had no idea you could do it so well. I said, well, Winston, why didn't you speak to me? He said, I felt when you entered the House of Commons that a woman had entered my bathroom, and I had nothing to protect myself with except the sponge. Well, I said, well, did it never occur to you that your Pauline appearance mightn't have been protection enough? I, I, I, I mean, that never <laughs> occurred to him. It wouldn't occur to any man, would it? Ja, even snel vertaald. Toen jij in het parlement kwam, was het net alsof er een vrouw... in mijn badkamer binnenkwam, terwijl ik niks meer had dan een spons... waarop zij antwoordt, uh, Winston, uh, jij hebt geen verdediging nodig... want je ziet er zo weer uit dat geen enkele vrouw... in jou geïnteresseerd... daar komt het op neer. Nog veel leuker is dat ze schijnen nog een geestige... Uh, dat is over dat vergif. Hoe gaat het ook alweer? Oh ja, ja, dan, volgens mij was het niet in het parlement. Dat, dan zit zij, het staat, het staat in de memoires van de marquise... Van, van uh, Marlborough. Um, dan zegt zij van. Uh, ze zitten dan daar op Blenheim Palace en dan zegt, Winston, uh, dan zegt Nancy van: Winston, als ik met je getrouwd was, zou ik gewoon vergiffen je thee doen. En dan zegt Winston, zei nou Nancy, als ik met jou getrouwd was, zou ik nog opdrinken ook. Goed. Oh. Uh, de deze Nancy die uh, uh, maakt natuurlijk carrière, doet mee aan het parlement. Uh, uh, is eigenlijk iemand die helemaal niet voor democratie is. Die uh, eigenlijk haar rol gebruikt om uh, alle oude verhoudingen uh, tegen alles uh, in, uh, in stand te houden. Ja. En, en in haar verwoede pogingen om alles maar bij het oude te houden... Uh, uh, raakt ze in de jaren dertig in opspraak. Ja. Omdat ze dus toch contacten zoekt en meedoet met die... Klik van een aantal Engelsen die contact willen met uh, en, en, en vriendschap willen met Hitler. Ja. En, en dat, uh, gek genoeg zou je denken, heeft haar voor de rest van het leven beschadigd. Maar we hoorden haar net praten in een interview heel uh, uh, vrolijk over Churchill. Ze heeft uh, die reputatie toch nog kunnen herstellen. Maar, maar in de jaren dertig is het echt even uh, mis... Ja, dan, uh, ja, het klopt. Ze probeert natuurlijk. Uh, ja, ze willen natuurlijk de vrede bewaren. en doos benauwd voor die oorlog. Maar ze waren ook heel erg bang voor het communisme. He? Daar waren ze bijna nog banger voor dan voor het fascisme. Ja, het communisme zou natuurlijk hun, al hun bezit afnemen. Maar zij, uh, Nancy, uh, um, he, ja, die gaat samen met die kliek rond Neville Chamberlain. Bedenken ze in wezen ja de appeasementpolitiek? Nu was het wel zo dat er heel veel mensen voor appeasement waren, maar zij leggen inderdaad allerlei contacten met, met het naziregime. En Nancy, niet zozeer. Die, er kwamen ook Duitsers op, op haar landgoed. Uh, hoe dat precies. Van Ribbentrop heeft haar huis gehuurd, geloof ik. Ja. Ja, ja. Van Ribbentrop huurde bijvoorbeeld het huis van Chamberlain, ook weer heel interessant, het, hè, de, en, uh, in Londen. Um, en zij uh, kreeg daardoor een schandaal aan haar broek, want dat kwam naar buiten. Mensen, een of andere journalist ontdekte dus dat ze daar in wezen uh, ja, toch zaten te integreren. als een soort clubje dat pro-Duits was. En als een soort zeg maar, alternatief ministerie van Buitenlandse Zaken. de buitenlandpolitiek buiten zeg maar, het, het ministerie van Buitenlandse Zaken om zat te bedenken en te bedrijven. En dat zij daar het middelpunt van was. En dat werd een enorm persschandaal. De klevende ja. affaire. Ja, en, en illustratief voor eigenlijk het, het, het geheel, zeg je. Want op het moment dat het naar buiten komt... hoe belangrijk de rol van die vrouw is, op dat moment gaat het mis. Want ook net zoals bij Eva Braun... moet die uitzonderlijke rol die ze ja. spelen, moet wel... En die rol was he? altijd informeel en was bedekt. Dus, dus dat, is, dat, is, dat is het kenmerk van die informele macht. Bestaat in wezen alleen bij ja, discretie. En op het moment dat zeg maar, die macht op straat komt te liggen... En, en, en, en socialisten en labor gaat roepen... ons land wordt bestuurd door aristocratische hostessen, dan, nou ja, dan is het gewoon voorbij. Hè? Dan, dan, is, dan kan dat niet meer. En, uh, en het is inderdaad raar dat in wezen uh, rol. En in dat schandaal dat heeft in wezen haar reputatie toch niet, niet voldoende beschadigd. Want nu wordt ze, in 2009 was het, nou, hoeveel jaar geleden dat ze in het parlement kwam. En toch wordt ze als feminist weer neergezet. En dat hele andere verhaal, dat, dat, nee, dat is eigenlijk nooit goed onderzocht. Want ze was niet alleen pro-Duits uit opportune bewegingen, maar ze was gewoon fascistisch. Zo. Ja. En met deze laatste woorden sluiten we af. De dictatuur van de petticoat, het ligt nu in de winkel. En een absoluut de moeite waard om te lezen. Een heel erg leuk, interessant. Ja, over boek. de achterkamertjespolitiek van de volgende klasse. Wij zijn er weer na 11 uur met de boekbespreking van de historische boeken van de afgelopen maand en een documentaire over het Paaseiland, wat alleen maar het Paaseiland heet, omdat het op deze eerste Paasdag ooit is, is ontdekt. Tot zodanig, tot na het nieuws. Dag. Het is zondagmiddag kwart over twaalf. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. Ook op eerste paasdag is de perstribune gewoon geopend. Al was het maar voor de gezelligheid. Oud-presentator en omroepdirecteur Joop Daalmeijer viert zijn 65ste verjaardag bij Govert in de studio. Ja, het is een taart die wordt opgesneden. Er komt een stevig mes bij, dat zal er diep in hakken. AZ-trainer Gertjan Verbeek praat over clubliefde en zijn moeizame relatie met de media. Ja, jullie zitten over camera's niet maar ik dan continu denken oh god, dit mag ik niet roepen of dit mag ik niet zeggen, je lijkt de CBV wel. Luister zometeen